Veel Democraten weigerden ermee in te stemmen omdat er nog geen oplossing is voor de Dreamers. Dat zijn 700.000 mensen die als kind illegaal naar de VS zijn gekomen. Tot het laatste moment werd er kortzachtig overleg gevoerd om alsnog een akkoord te bereiken, maar dat lukte niet. Premier Rutte noemt het risicovol om gebeurtenissen van vroeger te veroordelen met de bril van nu. Deze week leidde het debat over het slavernijverleden op toen bekend werd dat het Mauritshuis in Den Haag een borstbeeld van Johan Maurits heeft weggehaald. Rutte zei in Met het oog op morgen dat we voorzichtig moeten zijn. We moeten volgens hem onze huidige opvattingen niet op gebeurtenissen van toen leggen. Facebook gaat meer doen om nepnieuws tegen te gaan.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 Het weer eerst in het noorden buien met tussendoor zon. Later vooral in het zuiden periode met regen of natte sneeuw. Het wordt een graad of vier, maar bij neerslag is het een stuk kouder. Dit was het NOS Short. DFM. Verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is René Passet van de AMB. Er staan op dit moment geen files. U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja, slingeroptiek. Al sinds 1960 een begrip in Zandvoort.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort! Zandvoort is zin in ZFM. ZFM. Met nu Toebak Leeft. Potverdorie zitten die gasten van Toebak Leeft en nou alweer. Ja, het is toch prachtig jongens. Dit komt samen op dit moment. Echt geweldig. Nou, ik vind dat uh, geen goede zaak. Ja, ik vind die moet je strenger in de gaten houden. En ik denk dat ik een positief uh, resultaat kan neerleggen. Toebak Leeft op de raad. Het is vijf minuten over acht uit Donkere Zandvoortsen. Momenteel ben ik nog alleen, maar ik denk dat elk moment... dat er toch iemand op de fiets al aankomt rijden... heb je het er al? Oh nee, nee, dat was een geluidseffect. Maar ik denk dat Jollander zo nog wel deze kant op komt. Die gaat soms op het allerlaatste moment gaat ze gewoon weg dat je denkt van ja ga, ga even twee minuutjes eerder je bed uit maar het is soms uh, lastig hè structuurtjes om daar doorheen te breken het is uh, de zaterdagmorgen het is vandaag 20 januari en uh, ja gisteren stonden ze natuurlijk in, uh, in Groningen allereerst moet die gaskraan helemaal dicht ja daar beginnen we mee Precies. En dan vooral moet er goed gerepareerd worden en ook vooral versterkt wij staan hier omdat we het hartstikke zat zijn om steeds maar weer geconfronteerd te worden met de gevolgen van de gaswinning. Precies, het wordt nu toch wel echt hoog tijd dat er iets gaat veranderen... en dat er protocollen worden geschreven van hoe het nu opgelost moet worden. En er zijn er zoveel organisaties bij, bij aangesloten... dat het, ja, door de bomen zie je het bos niet meer. Maar goed, echt hoogwaardigheidsbekleders bemoeien zich ermee. Iedereen is er vorige week al naartoe geweest. En vandaag, of nee, gisteren ook alweer in het nieuws te zien. Een ziekenhuisdirecteur maakt dus ook druk. Maar zelfs een scheur in het ziekenhuis. Nou, echt, dat, dat is een top gewoon. Nu is het klaar. Dus nu moet er echt iets gaan gebeuren. Nou, ik hoop. Wiebus heeft natuurlijk het, de portefeuille gekregen nu. Want Henk heeft het overgenomen. Henk! Ja, die is ook blij. Ik ben er vanaf. Mijn god. Nou, Wiebus heeft eerst een druk met het geld gespeeld. En nu nou ja, moet hij met geld spelen. In Groningen met het uh, rechte breien. Lijkt me toch een aardig klusje. Maar goed. Wordt wel wat tijd. Goed. Nou, eerst even een muziek. En dan wachten we toch of iedereen zo langs een beetje binnentruppelt. En het team compleet maakt van Toobak Leef. Straks ook weer een stukje geschiedenis, de Zandvoortse berichten. En hier en daar een nieuw plaatje... Ja, dat kan je hebben. Zo'n zaterdag. Weet je, denkt oh, ik zit er helemaal doorheen. Ik ben er helemaal klaar ben gewoon. Ah, man, een zwaar beetje gehad. En niet happy hour. Ik heb gewoon echt even een, een uurtje nodig ben zelf helemaal in komen kan drinken. Ja, dit soort plaatjes. Ja, het kan nu nog, hè? Het kan nu nog. Maar ik geef het toch aan. Ja, ik, ik, ik kan er niet zo goed tegen. Als ik het hoor, denk ik, ja, dat is drankmisbruik. En dat, dat vind ik vervelend om te horen. Dus eigenlijk moet daar iets aan gebeuren. Nou, dat gebeurt vanzelf wel. Het gaat langzaam, die kant op dat alles aan regels wordt gebonden. Het hebben we al, gevonden, al ge, uh, ge, gezien met de sigaretten. Die worden aan banden gelegd. Hasch en druk sowieso al. Dus. En straks drank. En dan snoep. En dan gedrag. En dan gedachten. En zo krijgen we de mensen wel onder, hoor. Die zal je gedragen. Hoe zit het nou? Kom op, zeg. Hou je aan de regels? En uh, goed, het is tien over. En ze is binnen. Ja, dames en heren. Ze is eerst binnen. Maar waar is ze nu dan? En goed. Nee, dat, dat hoort zo. Zie ze is even naar de keuken. Ja, Dames horen gewoon hey, regelmatig Eerst even naar de keuken te gaan daar wat versnapering te halen voor de gasten. Nou, daar is hij mee bezig, dus ik kom zo deze kant Het is uh, de dag dat de shutdown is uh, gedaan. Ja, in Amerika, uh, ze hebben daar geen geld meer. Ze hebben het plafond bereikt met het geld voor de overheid. Zo is het. Ik snap het eerst ook niet. Maar ik denk, die shutdown, wat heeft het dan te maken... met die shithole countries? Shithole countries, ja. oftewel scheidlanden. Nou goed, ze hadden overleg over het feit dat... Uh, hoe moet het nou met al die emigranten die uh, naar Amerika komen... wat doen we daar nou mee? En toen heeft de president... Uh, Trump gezegd natuurlijk, ja, die shit hole country, wat doen we met die mensen? en Nou goed, dan moet een soort plan kopen tussen de Republikein en de Democraten. En dat komt er niet. En dan zeggen, geloof ik, de Democraten zeiden, geloof ik, dat er dan ook geen extra geld... dat de wet, de wet niet wordt aangepast om het plafond voor de overheid, de schuldenplafond, te verhogen. Zo zit het in elkaar. Dus vandaar dat er nu geen geld is voor de overheid en dat heel veel gebouwen dichtgaan en dat dus heel veel ambtenaren... dus maandag met onbetaald verlof thuis zitten. En dan gaan ze eerst kijken naar museums. Echt van die dingen die totaal niet belangrijk zijn. Nou goed, heel veel mensen zullen het daar niet mee zijn. Dat roept natuurlijk. Maar daarna gewoon overheidsgebouwen waar iedereen gebruik van maakt. Die blijven zo lang mogelijk over. Maar heel veel mensen zullen dus nu gewoon... Uh, uh, ja, voor een vaste deur komen op maandag... als ze een paspoort willen ophalen of iets anders. Dus dat is wel vrij heftig. Een shutdown in Amerika van de overheid. We zullen het zien. Goed, goedemorgen. Trek de microfoon erbij... Een bijzonder goedemorgen. Oh, een bijzonder goedemorgen. Hij ja, moest de eerste levensboek even regelen. Hè? Lekker band? Was dat er? Nee. Brug nee. open? Nee, ik moest mijn verzekeringspapieren nog even pakken... omdat ik straks even moet gaan... Uh, uh, schade aan moet gaan uh, okay. melden. Maar schade aan je fiets? Schade? Schutting. Aan je schutting. Je schutting. Ja. Oh, dat loopt nog een tijdje. En heb je van afgelopen week heb je nog schade gehad? Dat ja. Was zo oh, dat was van ja, afgelopen week? Ja, dat was... Ik dacht, je ja, had dat al eerder opgelopen. Maar het is nu verder gewoon Ja, nog, ja, ja het eerdere wat gemaakt is... Sommige spijkers oh. zitten nog, maar de rest uh, is toch weer... Uh, ga je hem dan twee, ga je hem twee keer declareren? Nee, bij ik, de eerste eerst. keer heb ik het niet gedaan. Oh, Oké, okay. dat nu zoals het nu moet er gebeuren. Ah. Ja. Ik ben altijd wel nieuwsgierig, want het is natuurlijk ook wel een beetje een discussiepuntje nu... van die vrachtwagenchauffeurs, moeten die nou verboden worden... om zeg maar, met hard, uh, harde wind de straat op te gaan? Of moeten ze het zelf gaan bedenken... En nou, zijn ik denk ze dan wel verzekerd. Ik denk dat ze dat moeten doen, want die gaan voor het geld. Ja. En als die vracht niet doorgaat, dan uh, krijg je misschien hetzelfde als bij de NS. Van als je niet op tijd rijdt, dan uh, krijg je een boete of zo. En ik denk dat, het toch, dat de mensen dat niet durven. Omdat, uh, dan zegt die baas: je moet het zelf maar weten hoor. Maar ja, het is jouw... Ondertussen met zo'n sneer van. Uh, ja. Voor jou tien anderen of ja, zo. Ja, ik had het laatste functioneringsgesprek bekeken en er waren wel wat puntjes. Maar je moet het zelf weten hoor. Je moet het zelf weten. Uh, ja. Ik hou wel van doorzetters, hè, maar dat wist je al. Hè. Ja. ja, nou dan stap je toch weer in die truc natuurlijk. Nou ja, ja, ik had zelf zo. Ik had pas geleden met iemand uh, appcontact tijdens dus dat noodalarm. En die wilde naar huis toe. Ik zeg, Nou, ik zou nu naar huis gaan. Want als er nu wat gebeurt. ben je niet verzekerd. verzekerd zou zeggen: Hallo! We hebben met z'n allen een noodmelding gekregen op onze mobiel. Ja, en dan dus, trek je er niks van aan. En dan ga je de straat op. En dan gebeurt er met iets met jou. Dat is in jouw verantwoording? Ja, Daar ga ik niet voor betalen? Eigenlijk wel, hè? Ja. Want je neemt uh, willens en wetens, dat is de juiste term. Neem jij dat risico? Ja. En ik uh, werd ook gebeld door mijn dochter in die periode dat, je, dat mensen de straat niet op mochten. Echt. Ja. De gek voor ook Dat ze niet naar huis mocht, want de lessen waren afgelopen. Maar ja, er was een noodvordering. Dus Code Rood, Code rood was er. Ja, en toen moesten ze gaan lezen, want dat ja. deden ze nu niet op school. De, hè? Dus toen had ik terug zo van nou, uh, ga nou mijn huiswerk maken op school. Nee, joh, doe niet zo gek. En het, is, het valt geen huiswerk mee. maken. Wat een onzin. Ja, wat een onzin. Ik heb geen huiswerk. En uh, uiteindelijk uh, mochten ze dan naar huis. Maar ik, ik had dan eigenlijk naar school moeten bellen door te zeggen van ze mag naar huis. Ja, dus, jij uh, moet toestemming geven. Dan. Ik moet toestemming geven. Ja, wel. eigenlijk wel. Ja. Ja. Maar goed, uh, ze was gered door de bel dat ze daar toch nog mocht. Ah, oh, uh, ja Gelukkig. Ik, ik ben met de bus gegaan en dat ging helemaal goed. Okay, maar de rijden reden dan niet, maar de bussen wel. Ondanks Be dat het over de boulevard was. Dus ja. Be best link, want het uh, kan, uh, kan toch op de kant gaan, uh, zo'n zo bus. Oh, ja. Dat zag je. Ik zag ergens een foto van de bus in, in het water zelf. Ja, zelfs. ja. <laughs> Ja, erg, hè? Dan heb je nou. ook wel even een traumaatje een tijdje met denk, de op denk je, denk je ze niet meer, Ja, ik ga nooit meer. Ik ga nooit meer met de op <laughs> Ik heb er niks meer bij. Ik pak eh, nee. Nee. de fiets wel of ik eh, ga wel mee. Nou ja, er was toch ook zo'n jongen met zo'n fiets die keihard uh, weg, weggeblazen werd. En ja. er waren ja. voetgangers. Ja, ja. Wow. ja, ja. Ongelooflijk, wat een, <coughs> ja. wat een beeld waren. Ja, ik zat nou, toen goed. gewoon binnen. Dus uh, ik heb dus eigenlijk pas uh, voor de storm om acht uur heb ik de bus gepakt. En na de storm om vijf uur. Ja, ik, ik heb dus er ook ik Dus is er niks aan de hand eigenlijk. Ja, ja precies, nou Precies, dat was de wind al weggewaard. Ja. Tot, tot zover even het uh, kopje. Wat wijden het hart. Keep Deze band zijn al niet zo lang aan de weg aan timmeren. Nog gewoon een paar jaartjes. En dit is een van de late platen die ze hebben afgeleverd. Het is de zaterdagmorgen hier bij toebak Leeft. En we kijken zo de wereld in wat voor rarigheid we allemaal kunnen aantreffen. En het is ook, het, uh, het is ook vandaag de, de dag dat uh, Trump een jaar lang op zijn plek zit. Ah. En vandaag een groot stuk in de krant wat hij allemaal heeft bereikt. En het schijnt dat de economie goed gaat. Weinig werklozen. En uh, ja, het schijnt allemaal best wel goed te gaan eigenlijk. Okay, dat nou. hadden we niet verwacht. Ook de beurs gaat goed. Dus er zijn natuurlijk allemaal wel allee, ja, broodjes, afverhalen en zo. En ook zo blij dat hij uh, dat helemaal een medische check hebt gehad, hè? Ja, hij had, Omdat hij uh, ondanks het eten bij een fastfoodketen, we noemen geen namen. Nee, maar nee. die heeft er volgens mij vast wel voordeel van dat ze zeggen: zelfs de president houdt het vol en is gezond. Ja, yeah. <laughs> incredible jeans heeft hij. Amazing! Amazing jeans heeft hij. Uh. Incredible! Yes. Oh, yes, jeans. Right. Nee, ik dacht aan een spijkerbroek, maar je nee, bedoelt genen. Nee, jeans, ja, kan ook dat. Genen, ja. Genen, ja. ik ja. nee, weet niet of je nog in een spijkerbroek past. Het moet speciaal gemaakt worden dan. Misschien... Nou. Even... Ja, waarschijnlijk ja. wel, ja. Ja, goed, valt best mee. Ja, goed. En vertel, wat heb je voor rarigheid gevonden? Dat heb ik voor rarigheid gevonden? Ja. Nou, over een meisje van negen. Zo'n basisschoolleraar in New Mexico, in Amerika. Die heeft haar ouders... Uh, die heeft uh, een medische marihuana op school uitgedeeld... Want de dag dat het snoepjes waren. Ze is negen en ze, Het waren kleine blokjes. En uh, de, ja, nou, op een gegeven moment klaagde het meisje dat ze niet kon zien. Maar ze had drie blokjes gegeten. Dat is best wel veel voor, zeker voor zo'n klein meisje. En drie andere leerlingen hadden ook gegeten van de marihuana. De school heeft de hulpdiensten gebeld, die nauwgezet in de gaten hielden over bij de leerlingen. Geen gevaarlijke reacties op de marihuana ontstonden. En de, de kinderen hielden geen blijvende klachten over. En de school heeft nu... Het is nu verboden om van huis meegenomen etenswaren uit te oh, delen. Oh mijn god, regelgeven <laughs> komt u. Ja, bovenin zijn ouders gewaarschuwd om voorzichtiger met medicijnen en drugs om te gaan. Ja, dat snap ik. Ja. Maar ja, dus je mag dan uh, helemaal uh, zelfgebakken cake. Het kan wel space cake zijn natuurlijk. Ja, je weet het niet. Niks meer uitdelen. Alles wordt eerst uh, wordt in een koelkast gezet. En dan nagekeken. heel team opgezet gezet. En uiteindelijk, ja, jezus, ja. gezonde verstand. Uh, ja, maar dit... ja, kijk, zo'n kind die denkt dan van... Oh, dat, is, uh, dat zijn een soort... Uh, uh, dropjes of zo Ja. Uh, yeah. uh, hoe heet het nou wat, uh, dat snoep Jellybeans. Ja. Jellybeans. Zoiets. Ja. Ja, je weet het niet. Ja, Eigenlijk, dus momenteel is het ook weer een nieuwe noem je het ook weer uitdaging, noem je het ook een challenge. Ja. Is, is een wasblokje. Ja. Uit, en dat in je mond doen. Nou ja, wasblokje van je afwasmachine, hè? Weet je, wel, oh, oh, niet voor de jellybeans. wasmachine. Dus dat speelt meer. Nee, voor zo'n jellybeans, weet je, om die in je mond te doen en dan een stuk te bijten. en dan loopt dat al dat spul in je mond. Maar ja ik hoor erg chemisch. Dus ja, en ik hoor toch regelmatig bij de reclames... Ja, houd uit de buurt van kinderen. Nou ja, dit zijn eigenlijk ook gewoon grote kinderen. Ja, living met, on the edge, hè? Living van die edge, ja, ja, ja. Wat moet je dan toch jezelf de dag naast een scherm te kijken? Ja, wat voor wildigheid wil je daar nog doen? ja. Nou, dan grijp je zo eens naar achter. Hé, hey, wat heb ik nou, man? Ik kan toch in mijn mond stoppen een keer. Kijk wat er gebeurt. Ja. Hey, dan film ik het ook nog een keer. Nou, kijk hoeveel likes je gaat krijgen. Nou, en dan zie je, dan je, je zo, op een gegeven moment allemaal filmpjes van mensen die dan. Uh, oh, die hebben ze dan nog niet geplaatst natuurlijk. Want als ze overlijden, dan, uh, dan wordt die niet geplaatst. Nee, nee. Het ja, is bijna een zelfmoordbrief, hè, dan zo'n filmpje. Alles voor de likes. Oh, dat is vreselijk. Dan, ja. dan zie je zelfs op die. Die gaan die ouders het plaatsen dat ze aankomen lopen. Dat ze dan heel hard beginnen te gillen. Laat dan, dan, oh, dat is wel leuk om de mensen te waarschuwen. <laughs> Oké. <Okay. laughs> ja. Nou, ik hoor het al. Uh, jij kan ook een, een, een YouTube-kanaal beginnen. Ja. Geen punt. Eerst eens even een gein pla geinig plaatje hier op de radio. Oh ja, Björns en Lana Daray. Dan, look at the sunrise. Spinning and I can't sit still Spinning Spinning and we can't sit still 1000 Pools was van Burns. Al een aantal jaren geleden ook wel regelmatig gedraaid. En Lana Rey had andere grote hits hier in Nederland. Er nou zat een videoclipje bij dat je dacht dat het uit de jaren 60 kwam. Op zo'n zundop. zat ze dan. Echt, echt retro was dat. Dat was echt ja, een hele oude zundop waar ze erachter zat. Dat gaf wel een beetje een soort gevoel van nostalgie. Leuk hoor. God save een beetje vaag plaatje. Maar kan het toch wel waarderen als je er een paar keer hebt geluisterd. Dan niet. Oh, waarschijnlijk. niet. Goed, ik zie dat de Jolanda al druk om, om te kijken is wie er allemaal jarig is. Ja, um, heb je deze al gezien? Ja, nee, die heb ik ook. Deze manier? Ah. Ja, deze manier heb ik ook. Dat is, uh, die, is, uh, die is vandaag ook jarig. Die is toch van... kis. Precies, van kis. Goed, ik wil niet alles weggeven, anders dan hoef je ook nee. niet meer te luisteren natuurlijk. Nee, anders, anders gaan ze allemaal weg. Ja. Dat dat kan niet goed. hoor. Dat kan niet. Maar goed, vertel, heb je al wat ja, nieuws? Ik zie nu wel iets apart over deze man. Dat zijn heupen zijn vervangen in 2004. 204. Ben je een rockstar? Ja. Heb je, ah, ja. Had je dat gezien? Nee, dat niet. <laughs> dat is een trivia, dat is triviaal. Niet echt van belang. Nee, maar wel, wel grappig om te weten. Hij liep natuurlijk op van die hele hoge hakken. Je zou eerder denken dat hij zijn gezicht opnieuw heeft laten. Restoren, omdat je natuurlijk altijd met Smink opliep. Ja, en die lange tongen, hè? was ja. hij diegene met die lange tong? Nee, dat was Paul, dat was Gene Simmons. Oké, okay. <laughs> dat vond ik altijd wel heel apart, die reclame. We hebben het natuurlijk over Paul Stanley, de, de gitarist van, uh, van Kiss. Ja. Ook, ja. Die had ook onder andere hier dit mee. Dit vond ik misschien nog wat mooiste. Vooral die barspartijen, dat was een oplopen zo. Dus en ze Vroeger natuurlijk hard rock, bijna een beetje metal. Toen gegeven moment werd het pop. En toen kwam het grote geld binnen met de LP Destiny Dynasty. I was made for love ja. in. Dat was wel een grote, dat hit, was maar grote hit. Wat je nu net laat horen, dat, dat doesn't uh, ring a bell. Oké, okay, maar dat was net zo groot eigenlijk. Ja? Oh. Ja Er is nog veel meer. Van het album kwamen van mij vier of vijf singles af. Dat is echt een wow. kraskraakentje geweest. Je moet er toch maar eens gaan luisteren. Uh, nou nog? Ja, gewoon? Ja, waarom niet? Ja, dat is ook een Ach, Beetje nostalgie, dat vond we weer jong. Best leuk. Ja, ze De top 2000. Het oh, zo leuk. Hoor ik eigenlijk wel een goede muziek op de radio. Ja, kot. <laughs> Kotgeluiden. Ja, ik heb nog een leuk berichtje. Francis, uh, paus Franciscus, ik was in Gepaal, oh ja? die heeft uh, twee geliefden in de echt verbonden tijdens een vlucht tussen twee Chileense steden. Ze vroegen dus de kerkvorst om zijn zegen. Waarop hij zei: van, waarom ga je niet een stap verder? <laughs> en de steward S39 vertelde de paus dat geen religieuze huwelijksceremonie kon plaatsvinden in hun eigen kerk. Want het gebedshuis in Santiago had heel veel schade opgelopen door de aardbeving in 2010. Nou, hij bood het dus aan om hetzelfde te doen. En de bestuurder van de luchtvaartmaatschappij wierp zich op als getuige. En een Chileense bischop tekende de benodigde documentatie. Alles is geldig en alles is officieel, benadrukte de woordvoerder van het Vaticaan later. Maar het duo was trouwens al wel voor de wet getrouwd. Oh. Maar wel dat je door de paus zelf getrouwd wordt, dat is natuurlijk wel leuk. Dat is wel grappig. Maar wel oudere leeftijd dan, hè? 41 en 39. Misschien waren ze toch wel gescheiden. En dan oh. mag je niet meer. Uh, en dan mag je niet meer voor de kerk trouwen. Is dat zo? Ja. Oh, okay. Want uh, ik heb dus uh, afgelopen jaar heb ik uh, tegen mijn collega's gezegd dat, uh, dat ik 30 jaar getrouwd was. Oh. Want uh, wat God verenigt, mag, mag al geen mens scheiden. Okay. Dus ze zeiden, weet je het? Ik zeg, nee, maar ik ga hem ook niet bellen. Yes. Wel okay. apart, toch? Ja, ja dit is, als je het zo bekijkt allemaal. Nee, wel wel uh, open-minded van deze paus. Ja, zeker. Open-minded. Ja. Nou, ja, daarom mag, mag, mag best genoemd worden dat hij uh, niet zo'n uh, stijf stoffige nee. man is... die alleen maar Latijns brabbelt en uh, helemaal in zichzelf gekeerd is. Want dat vind ik altijd bij die oude dingen, nee. Nee, ik denk sowieso, het heeft hij ook wel uitspraken over het misbruik in de kerk. Daar heeft, heeft hij ook mooie uitspraak over gedaan. Daar heeft hij ook echt steun betuigd. En ik denk, ja, hij kan het niet wegnemen, maar hij kan wel mensen steunen. Ja, hij heeft het persoonlijk niet gedaan, gaan we vanuit. Nee, dat, dat is waar natuurlijk. Maar ja, hij moet wel iets zinnigs daarover zeggen natuurlijk. Nou goed, oh, ik was gisteren op zoek naar nieuwe muziek, dames en heren. En dan kom ik een plaat tegen je, eisen op het randje, dames en heren. Wat is die wild? Maar ik denk, ik moet hem toch even draaien. Wat is dit gaaf gewoon? De Howling en Demon Childs. How are you fast? Vet geluid erin. Demon child van The Howling. hebben een nieuwste studeerd en dit is daarop te vinden. Precies, zo'n gevoel krijg ik erbij. Het is er alweer tijd voor de Zandvoortse berichten. En wat kan ik je sowieso al melden? Wat kan jij de mensheid nog even melden hier in Zandvoort? Afgelopen zondagavond zijn vier Oost-Europese verdachten in een vakantiewoning aangehouden. En ze worden verdacht van heling na diefstal vanuit een internationale terrein. Even van hen stond sinds 2011 gesignaleerd voor hetzelfde feit... en had nog een zelfstraftegoed. En de vier zijn dus overgebracht naar het celcomplex. Aha! Nou, vinden de bewoners van het huis in de Duinen... We hebben we maandag een kopje koffie met slagroom uh, genuttigd. Uh, ja, natuurlijk, het is uh, al 14 januari, dus die heb. Nou ja, maakt niet uit, dieet is afgelopen. We gaan er gewoon weer helemaal voor, dat is wel duidelijk. Maar goed, het was een ideetje natuurlijk van uh, Marcel uh, Buscher van uh, Lunchroom uh, Rabbel... Jatsuis, misschien best leuk om die mensen zijn een uitstapje te, te, te bezorgen. Dus dat, dat is leuk. Afgelopen maand was 25 mensen op bezoek geweest. En gisteren zijn er ook nog weer mensen op bezoek geweest. 15 stuks. Hij heeft mensen in de zaak. Hij is blij. Weet je, dat, je moet af en toe je zaak gewoon vullen, weet je. Dan ja. trekken toch andere mensen weer aan. En zij hebben gewoon een uitje met de bewoners van het Huis in de Duin. Ik vind dat uh, mooi maar. Heel leuk. Ja. Heel leuk. Oké, okay, wat nog meer? Er zijn nog twee Zandvoortse dames... Die uh, gaan een klim doen naar de top van de Kilimanjaro op 5.895 meter. Ze zijn van de week vertrokken naar Afrika om zoveel mogelijk geld op te halen voor oorlogskinderen. Ze financieren hun huis zelf, hun huis, hun reis. En halen via sponsors geld op voor verschillende projecten van War Child. Duurt zeven dagen die expeditie. Ik vind het wel leuk. Ik, ik moet, we moeten ook zoiets gaan regelen. Oh? Dat wij zeggen van uh, wij gaan het doen voor het goed doel. En dat okay. mensen ons sponsoren. En dan gaan we gratis op vakantie. Toch? Is het nou weer eigen gewin dit? Ja, ja, ik het nou ja, een ja. Beetje? Maar het is dus wel zo, de, teller, uh, de doelstelling van drie ton die komt al dichterbij... Die ze, waar, waarmee ze bezig zijn. Yeah. Want Wordchild begeleidt de deelnemers bij... zowel de fysieke voorbereiding als bij het ophalen van sponsorgeld. En voor de in totaal 70 deelnemers is de Kili Challenge... al een tijdje geleden begonnen tijdens het trainingsweekend in de Ardennen. En de doelstelling van 300.000 euro komt al steeds dichterbij. Ze hebben al 90 procent. Dus nou, wel leuk. 90 procent? Ja, dat is 270.000, maar met 70 deelnemers. Dus dat zijn allemaal familie die hun dan uh, aan het sponsoren zijn. Denk ik. Nou goed, Zandvoort is onder constructie natuurlijk. Zijn ze fanatiek bezig alle dingen te bouwen natuurlijk. Het gaat niet allemaal over rozen. Daar zijn toch best wel wat uh, uh, vergaderingen aan vooraf gegaan natuurlijk. En nu zijn ze bezig met het Raadhuisplein uh, uh, te, te gaan veranderen. Uh, ze hebben dan een bouwhek geplaatst en ze gaan daar natuurlijk een uh, uh, gedeeld aanbouwen. Ze gaan de hoekpand renoveren. Een A.G. architect heeft een aantal voorstellen gemaakt. En één voorstel hebben ze gekozen. Het wordt een, een, een, een simpel aanbouw ingetogen om het raadhuis... wat daar vlak achter staat, wat er een beetje er half achter gaat verdwijnen... dat hij er wel eruit springt nog. Dat hij ja, wel dat de eyecatcher blijft. Ja. Dat is wel belangrijk. En er zijn wisselende reacties erop. Dave vindt het prachtig, de ander vindt. Ja, zonde. Vooral het raadhuisplein wordt minder groot. Dus waar komen al die festiviteiten nou? Nou, nou, ja, jij, jij als Zandvoortel? Ik denk dat het, wel goed. Dat het gewoon uh, ook op het Gastheidsplein een beetje moet. Ja, Oké, okay. je bent creatief. Ja, je verschuift Gewoon onze oude studio. Ja, daar. Daar zou ja. het nog kunnen. Ja. Nou ja, goed, dus dat, dat zijn de wisselende reacties. De een vindt het, uh, maakt het niet uit dat het kleiner wordt. De ander uh, die vindt het wel vervelend. En uh, we zullen het allemaal zien. Maar goed, ze gaan het verbouwen. En in de Zandvoortse krant is er een kleine schets gemaakt... van hoe het er plusminus uit gaat zien. Het is niet helemaal een duidelijke tekening, vind ik. Het is gewoon een rode lijn die aangeeft hoe groot het gebouw wordt. En dat een gedeelte van het raadhuis gaat verdwijnen erachter. Ja, ik ben ook heel benieuwd wat er gaat gebeuren. Want wij zitten nu allemaal uh, in Haarlem. Ja, dus je, zo jij wat, En heb het er gaat ook van. echt een beetje een spookstad te zijn nu. Er waren nog een paar die zijn nog even gebleven. Omdat apparatuur daar wel deed in Haarlem was dat er niet. Nee. En die zeiden ook van nou, het is net alsof, uh, alsof er een bomalarm was afgegaan. Dat iedereen al weg was. En er zit er nog eentje, weet je. Dat ja. idee. Ja, het is wel de gek. Pookraadhuis. Spookraadhuis. Oh, okay. de, de, uh, onze ga... oude lappen hoor je nog gedempt in de gangen. Oh. <laughs> dan hoor, je, dan hoor je iemand roepen? Er ja. is Jolanda nog. Ja, hij ja, Hij nee, zit in de muren. Ze zit ja, zo in lang daar gewerkt. Ja. Zoiets is. Uh, ja, precies. Wat heb jij nou op je ding op je ja. neus zitten? Ja, goed zo, Sandberichten. Het volgende uur doen we nog even veel meer. We hebben we eerst uh, weer wat geinig muziek voor u uh, gevonden. Maar oh, ja, de killers. Uit het laatste beetje wonderful, wonderful. Rut. Geen rat, maar een rit. Het is over half negen. Ja, soms dan moet je toch ingrijpen. Dat je denkt: van, uh, Killers, wordt tijd voor een nieuwe CD. Ja, dat CD is een beetje leeggerukt voor singles. En dit is een van de laatste, Rut. Ik zeg kut. Maar goed, dat maakt mij verder niet uit. Het is uh, de, de Zandvoort. Het is uh, toebekleefd op de radio. Ik ga even boekjes zoeken. Ik zit op te kijken in de krant. In de krant staat een stuk over chirurgen. Uh, die toch regelmatig met nog een beetje alcohol in hun bloed aan het snijden gaan in het oh, vlees. Jezus, dat je denkt van, is dat wel een slim idee? Maar die zijn zo van overtuigd. Als, ja, ik heb zoveel ervaring. En natuurlijk was gisteravond een beetje laat. Maar ik ben ontzettend scherp. Ik kan er gewoon weer tegenaan. En, en mijn mes ook. En mijn mes ook. <lacht> oh, oh, ik ben ontzettend scherp. <lacht> ik zie alles. Nou, dus nu komen er een soort regelgeving voor het ziekenhuis, dat, uh, dat ze dat gaan afdichten. Dus dat ze ook alcoholtests moeten gaan doen. En dat ze ook moeten beloven dat ze geen alcohol gebruiken. Ook niet de dag ervoor. En als ze dus oproepbasis staan, dat ze daar ook rekening mee moeten houden. En nu zeggen heel veel mensen, zelf wat raar, gaan ze dat nu pas op schrift, schrift zetten? Komen er binnenkort allerlei zaken dan tevoorschijn? zo? Gaan ze zichzelf nu indekken? Dat is een beetje het verhaal. En verder zijn er toch een aantal uh, verpleegsters... En uh, mensen die zeggen maar zo'n uh, zo operatiekamer runnen... die hebben toch, toch wat verhalen naar buiten gebracht. Het is echt wel een chirurg gewoon uit de kamer moesten duwen. Die kwam met een kegel binnen. Je zegt, ja, ik kom me opereren. En die wilde gewoon echt, die wilde aan de gang. Ha, laat me niet, laat me gaan, laat me los, ik wil erheen. En hey, die moest echt de gang op geduwd worden. En die werd ontzettend boos, omdat hij niet serieus genomen werd. Want ik kan dat gewoon. Ja, maar je hebt gigantisch gedronken gisteravond. Je mag echt die kamer niet in, ga weg. Mm -hmm. Dus uh, dat, er zijn wel echt wel wat akkerfietjes gebeurd. En, uh, Pascha, had jij vorige week ook niet een bericht over een of andere chirurg, een litteken, of ja, een, die, die een litteken? Ja, die zijn initialen op uh, ja. te transplanteren levers of nieren of wat dan ook lichaamsdelen zetten. Ja. En het kwam uit omdat ergens werd er dus een nier Afgestoot of mm, iets anders. En toen uh, herkende een ander de initialen. Ja. Dus, ik bedoel, dus, dus is ook ze, wat, hè? Ze hebben wel een beetje grootheidswaanzin, hebben ze. Je ja. kan de hele wereld aan. Ja, ja. Nee, je bent gewoon als een god. want Je, ja, je, je, hebt je iemand, beslist over leven of dood. Ja. Hè? Je hebt gewoon iemand gered. Ja, en als je ja. keer iemand gered hebt, dan voel je echt God. Oh, oh, oh, ik heb de macht. Ja. Ik kan jou redden, nou, dus, dus wees de maar de ja. Ja, ja, zeker. Ja, ik zie meteen dat jij echt de serieus berichten hebt uitgevist. Het begon uit de als een geintje voor vrienden en bekenden. Studenten van een pilotenacademie. Die uh, maakten een satirische videoclip in hun onderbroek. Het werd een hit, maar ze hebben zich er ook mee in een nesten gewerkt. Oeh, Russen. Het, ja, was, het waren Russen, hè? Ja. En uh, ze hadden dus... Uh, ze dansten in onderbroek en ze hadden politiepet en allerlei huishoudelijke artikelen erbij. Ja. En ze bewogen dus op de maat van satisfaction. Ja, die is van... Uh, Allee, huishoudelijke artikelen? Uh. Aan de stenen. Ja, ja, weet ik ook niet. Artikelen. Oh, oké, okay, oké. Okay. Maar uh, het was voor als was het op internet gezet... maar inmiddels is het al vier miljoen keer bekeken. En uh, de directie die is een onderzoek begonnen... want ze vinden dat hun bedrijfstak bespot is... Oh ja. ja Ik heb echt zo van, jongens, hou nou even lekker op. Ik bedoel, overal uniformen, ja, die, een piloot. Ja, het wordt vaak gebruikt als uh, lolletje. Ja. Dus, uh, maar ja, hij, hij, hij vergelijkt dus de clip Yo. met uh, Pushy Ride, de punk rock band... die in 2012 een kerkdienst verstoorde met een optreden. Nou, dat was toch iets erger volgens mij. Dat ja. was echt in een kerk. En dit is niet, was niet in een kerk. nee Maar ja, gewoon, over het echt gaat gebeuren dat ze ontslagen worden. De governor heeft al gezegd, hij is tegen het wegsturen van de studenten... Want dat zal, uh, het zal hun geen patriotisme of goede opvoeding bijbrengen. Dan gaat hij een hardig woordje met de studenten en hun ouders spreken. Maar er zijn dus ook heel veel andere Russische studenten. Niet specifiek piloten. Die posten nu vergelijkbare videoclips in hun onderbroek. Ja, ik... allemaal gewoon even lekker porno porno Dat zien. Allemaal ja, ik vind het, ik vind het wel een mooi gebaar. Ik zag uh, over Rusland gesproken gisteren nog uh, Poetin even een uh, dipje te nemen in ijskoud water. de wak gezaagd. Uh -oh. ergens, en dan liep gewoon een echt staal hard gezicht ook, gewoon, hè? Dat je denkt, wat? Maar was het echt ijskoud water? Was ja. het buiten? Of hadden ze misschien even een keteltje warm water bij gehouden? Nee, dan hebben gegoten, ze van die, maar... van die plastic glazen plastic blokjes erin. Dan lijkt het of het ijs is. Oh, die manier. Ja. Dat ze zeg maar een nee, warme een beetje van... bakken in hebben laten zakken. En die kan je dan net niet zien. Nee. Buiten, oké. Zou nog wel weer geëindigd zijn. Maar goed. Nee, ik denk gewoon dat hij die, dat die zijn gezicht gewoon in de plooi hield. Hij zegt, ja, miljoenen mensen kijken dit. Ik moet gewoon wel echt de stoere man Het nee, zou Echt hangen. een pikkel zijn. Want hij zou ook wel tegen de zeventig zijn nu, toch? Nou, ik, ik uh, kijk even. Ja, ik kijk even hoe oud Volgens mij is, ge... hij, uh, is hij in de 50. Ja. Nee, nee, nee. Ik denk dat hij wel tegen de oh, 70. Oh, hij is van 1952. Hij is 65. 65. Sorry. En hij wordt uh, in Sorry. oktober wordt hij uh, 66. Ja, oké. Okay. Nou, ik dacht echt dat je 70 was en dat je gewoon heel goed geconserveerd was. Dat je daar wat... Uh... Maar nee. dat is niet zo. Nou van. ja, hij sport heel veel. Hij is echt... Nou, het is net onze burgemeester. Hij heeft ook, ook zo'n afgetraind lichaam. Ja, dat is waar. Wie dus, oud is de burgemeester hier? Uh, volgens mij is hij 58. 58? Oh, dat scheelt op een paar jaartjes. Dat is een mooie raar. Goed. Dus, oh ja, natuurlijk. De, de Mannix hebben een nieuwe LV uit. LP Langspeelplaat liedje. En dit is het uh, nieuwste liedje ah. van de Langspeelplaat Zeg maar. Hier, een toepakleef. You are you ride. Stop. Oftewel gewoon de Merks, uh, zeg maar, fans onder elkaar. Dan moet het gewoon de Merks, de Merckx, de Wat een overdreven lange titel is dat, zeg. Nou goed, dit is een nieuwe plaat. Die heet International Blues. Ze hebben een nieuwe CD uit. En die heet Resistant is Futile. Ah. Nou goed, ja. Wat een mooie titel is allemaal Star weer. Star Trek natuurlijk, hè? Ja. Zo Ja. Borg. Ja. Ja, stop, daar jij het gelijk, dat jij hebt gelijk. Had jij niet deze in de gaten? Nee, sorry. Ik ben niet zo Star Trek. Ik, ik ben wel naar uh, dinges geweest. Daar, hoe heet het? Uh, um, naar de film Star Wars geweest. Ja, ja. Toen was ik onderweg toch nog even aan het kijken... zo tijdens de film even kijken wat op Kattenwikim de dingen doen. was, oh, toch, was ja. toch een beetje saai. Nou, ik vond de serie Star Trek erg leuk. En ja? na de hand heb je ook wel nieuwere... Oh, ho, wacht, toch wel... Star Trek en Star Wars. Hè? Het zijn twee compleet verschillende werelden. Ja, maar Star Trek, absoluut. Ja. De Borg is wel gaaf. van die Kubus die dan door de, door de ruimte heen uh, stuiteren, zeg maar. Dat is ja? heel apart. Oké. Okay. Nou, ja, ik vind Star dat Trek... Dat zegt helemaal ik... niks. Nee, nee, Star Trek vind ik op zichzelf wel baanbrekend. als je nagaat in de jaren zestig dat mensen blank en wit naast elkaar... Oeh. achter een computer... en die je informatie opvragen. Wij denken nu, ja, uh, uh, niks nieuws. Nee, maar toen wel. Zei ze alleen onscreen screen en ja, ja hoor, dat stond het. Ja, en konden ze alles, alles opvragen. En Google bestond nog niet eens. Een computer bestond nog niet eens. En dat hadden ze al bedacht. Automatische deuren. Kregen ze, de dag, daarna kregen ze producenten van... zeg, hoe doen jullie dat met die automatische deuren... die dan zo open gaan als je ervoor gaan staan? Ja, wat denk je? Er staan twee mensen en zei ik dat met een touwtje. ja Het bestaat toch helemaal niet? Dat hebben we gewoon zelf maar een beetje bedacht. Ja, nou leuk. Nee, nu nou is leuk. het er gewoon, elke deur. Ik heb het thuis nog net niet, maar het scheelt weinig. Goed, nou, ophef in Duitsland. Neger in kruiswoordraadsel. Ja, het is echt een schande. Kan okay. ook alleen maar weer in Duitsland natuurlijk. Ja? <laughs> maar het ziekenhuis in de Duitse stad Chemnitz. Die zit in zijn magus met de jongste uitgaven van zijn personeelsblad. Want in het magazine staat een kruiswoordraadsel. Waarin de opgave mensen met een donkere huidskleur voorkomt. Vijf letters. Eerste letter N. Ja. Ja, het antwoord is dus neger. Maar er staat er alweer een denigrerende aanduiding voor mensen met een donkere huid. Wat moet je dan zeggen? Een, een, een zwarte? Een zwarte? Want je mag wel zeggen dat een zwarte people, de Ja. Blijkt... Het, het is wel een discussie momenteel, hè? Ik vind het echt zo van, joh... Toen, we hoorde je altijd van, dat waren negertjes. Dat, dat, dat was niet denigerend bedoeld. Nee, ja, ik ja. zeker niet. Ik kan me nog uh, de plaat herinneren van, uh, de zanger is zonder naam. Hé, hey, was maar een neger. En dat, dan, als je nu luistert, denk je wat is dat voor, is dat een grap? Nee, dat was serieus. Zij wilde echt donkere mensen uh, warm hart toe delen. Ja. En, ja. Ik bedoel, ze zij verdiende wel heel veel geld mee, Dat zag ik laatst in de documentaire. Het ging bij haar alleen maar om geld. Maar het was wel goed bedoeld. Ja, ja, dus, ja, ja. Maar ja, momenteel is er een beetje een beelddoelstorm aan de gang, hè? Maar ja, het is nu dus de hele oplage die moest worden teruggehaald bij het teruggehaald ja? ziekenhuis. Ja. En uh, ze hebben slechts 8500 exemplaren terug kunnen vinden. En uh, door deze nalatigheid zien zij zich met het oog op de ethische en humanistische waarde van het ziekenhuis genoodzaakt om alles terug te halen. En uh, ze willen nog juridische stappen nemen tegen degene die, uh, die hem gemaakt heeft en uh, al die dingen meer. Dus ja, ik heb zelf: oké. Ja, Ik vind dat, zelf, dat wel goed. Natuurlijk. Je moet het niet opnieuw nu de wereld in helpen. Maar het, het, het verhaal is natuurlijk wel nu: van wat gaan we doen met al die beelden die. ja. Die uh, helden vereren die ook iets met slavenhandel te maken hebben ja. gehad. Daar ja. is de afgelopen week heel veel over te doen. En uh, de, de Fresco was uh, in De Wereld Draait Door. En uh, dat is natuurlijk ook een, een donkere man die muziek maakte. Wat voor muziek maakte hij ook alweer? Het maakt allemaal weinig uit. Ik ging Ik luister, ja. Ik moest naar papa toe. papa zal geven. Veel mensen. Ja, goed. Wel aardig, wel aardig. Ik kende het. Maar goed, hij was goed van de tongriep gesneden. Hij ligt even uit. Ik vond het toch gek. Ik zat gisteren naar De Wereld Draait Door te, te kijken. Zegt hij. En er zaten er vijf, zes blanke gasten. <laughs> Ik dacht, wat zegt hij nou? Blanke gasten. Ja, natuurlijk gasten, maar hij bedoelde niet negatief. Maar hij zegt, en die waren, vertellen, die waren aan het praten over het hoofdstuk... ja, de slavenhandel en slavenperiode... Ik zag geen donkere man of vrouw erbij zitten. Was dat misschien handig geweest als ik dat had aangeschoven... in plaats van dat ik nu achteraf nog iets erover moet zeggen, zei hij. Ik vond het wel een mooi, mooi puntje. En nou, hij zei, natuurlijk die beelden. Ja, om ze nou echt weg te halen, is dat nou echt slim? Weet ik niet, want dan ga je uiteindelijk... Uh, alleen maar mooie dingen in de wereld uh, vertonen. En we moeten ook iets leren van de foute dingen. En dat ook in het beeld tegenkomen op straat. Maar hij zegt, maar misschien is het wat om gewoon ook donkere helden... hier en daar neer te zetten. Ja. Stee, Stee, uh, Steve Biko bijvoorbeeld, of Nelson Mandela. Die zal wel erg staan natuurlijk, maar ook. Uh, weet het, Martin Luther King, dat ja. soort helden. Maar ook iets minder bekende helden, die gewoon in het straatbeeld te planten. Ik zeg, hé. Hey, maar de meeste zijn uh, uiteindelijk martelaar, hè? Die, uh, ja. De, ja. De zwarte helden. Ja. ja dus maar ja, die, je hebt ook uh, mega veel uh, blanke helden. Ook. Want ik had het er laatst over dat onze Agatha-Kerk hier in wordt. De heilige Agatha. Agata was dus een, ook een martelares. Die is gemarteld. En uh, met nijptangen zijn haar... Uh, ja, oké. Okay, ja, okay. ja, ja, ja, ja. Ik, ik wijs alleen maar, ja, maar precies, voor de doet. luisteraars. Ja? Kijk maar eens een keer op een van de gebrandschilderde ramen... in het, uh, ziekenhuis, het, okay. in het ziekenhuis, in de, in de kerk. En dan zie je dus inderdaad haar staan met maar, een nijptang in haar hand. Maar goed, op een schelf denk ik Martelaren. Ja, oké, okay, maar het, het grappige is wel, je krijgt nu dus een bijna een discussie. Dit komt door het beeldstorm, uh, uh, slavenhandel en dat soort dingen allemaal. Wat moeten we allemaal nog in het straatbeeld neer gaan zetten? Waar kan je aanstoot aan geven? Wat vind je schokkend? Weet je wel. Uh, moeten we alles weghalen? Moet het er echt een wereld worden waar je in kan rondlopen, waar je nergens aan stoort? waar je nergens uh, gechoqueerd door kan worden? Ik bedoel, wij hebben bijvoorbeeld in de. Ik werk in een dorpshuis, daar heb je boeken staan. Sommige uh, omslag van boeken kunnen schokkerende dingen opstaan. Moeten dan alle, bijvoorbeeld, uh, om, om, uh, om noem je het, omslag van boeken, moeten die veilig worden? Allemaal met dicht, alleen een waarschuwing. Ja, alleen de titel. Met ja. Wees waarschuwd, als je hem openslaat, kan je schokkende beelden binnenkrijgen. Uh, schokkende woorden. Overal moeten we daar echt heel erg op gaan letten. Dat je denkt van ook. Oh, nou ja, wat je gaat zeggen is nu al onder, uh, onder embargo natuurlijk. Je kan niet alles meer zeggen. Dus ja. het, het gaat, aan welke kant gaat het op? En dan dit? krijg je weer echt censuur. De, ja. En dat doet weer de vrijheid uh, tot meningsuiting niet. Ja, eigenlijk wel. Maar ja, goed, alles onder het bom. Of geloofsovertuiging, slavenhandel... Of, uh, uh, nou ja, ik vind ik het schofferend. Ja, maar maar ook al films. Zoals die hele uh, Sol... Uh, serie. Ja, ja dat. dat is afgereizend. Ik heb ook gezegd, wat is dat voor een man die dat verzint? Wie? Ja, die Stel je moet... nou voor dat je met iemand uitgaat en dat die nou dan zegt, ja, ik heb wel een beetje succes met mijn films en zo. Ja. Ja, dat is zo. Zo, één tot van... met vijf. Dat je denkt van, nou, dat, vind ik, ik vind, dat denk ik wel, van, dan ben je wel verknipt verknipte geest, weet je. Daar wil je <laughs> toch niet mee in bed liggen. Oeh. Dat je denkt, wat voor fantasie heeft hij nog verder en meer tussen ja. de lakens. Ja. Uh... Hoe heeft hij dat verzonnen allemaal ja, uitgeprobeerd? Dus... Nee, goed, Gelukkig nou, nou, heb je daar je... tegenwoordig een app voor... dat je alle twee de app in moet vullen. En je moet handtekening geven wat je tussen de lakens gaat doen. Dus dat is ook wel weer heel mooi. Oh, heb jij die al ingevuld? Nee, nog niet. maar Ik, ik doe had het wel doe zo wel even. Uh, ja. Nou, het uh, zit het hoofdstuk. Ik vind het wel interessant welke kant het opgaat in deze wereld. Ja, perfect. Dan hier maar weer even wat plukkende baspartij. The number ones. Long way to go. Dat hebben we zeker nog. Lange discussies worden er nog gevoerd. Worden we de oplossing hebben... deetjes gebracht, was ik donder was bij de PopQuiz en podium Victoria in de Alkmaar dat is een nieuwe poppodium waar ze af en toe een popquiz organiseren en uh, nou, gewoon, dan krijg je allemaal van die alternatieve beentjes die er voorbij komen dat je denkt, wat de fuck, ik heb ik allemaal niet wat leuk ja, toch thuis eens even googelen, even wat muziek ervoor downloaden en dan kom je tot nieuwe dingen Number Ones de andere site of the number ones is de cd en die is erop te vinden. A long way to go, the long and winding road. Ja, yes, het was zeker windig afgelopen week en Peter uh, Stadter we gaan of binnen gebleven. Ja, ja, dat zou dus allemaal. Uh, uh, nu mag je nou zelf nog beslissen, maar over de jaren dan uh, echt, dat uh, gaat de deur gewoon ja. op slot ook. Maar jij bent al gehad rond de uur één. ben jij klaar met werken? Nee, ik werk, tot half twee werk ik altijd. Half okay. twee was toen al uh, er echt er voorbij. Ja, ik, ja nee, toen had ik net kleren uh, gekregen. Zo. Ik mag de straat op. Toen hoorde ik net de deur open gaan. klik, open. Dan mocht ik naar buiten. Oh, dat was echt op slot gedaan, de deur? Nee, nee, <laughs> gewoon die, binnen die, kant, gesloten? die kant gaan we natuurlijk wel op, hè? Oh, ja. Ja, ja. Nou, ja. ik zie Flintstones auto. En ik ben wel ja. erg nieuwsgierig. Wat houdt dat er <laughs> precies in? Nou, het is heel leuk. Want de beroemdste inwoner van Bedrock, Fred Flintstone... Die mag dus al heel jaren... Nou, ja, die mag al jaren niet meer op tv zijn. Maar de wereld is hem niet vergeten. En de sultan van de Maleisische provincie Johor... is een gigafan van deze strip. En uh, hij is ook uh, een autoliefhebber. En dus daarom heeft het Parang-Gorsthuis uh, besloten om hem een toepasselijk cadeau te geven. De auto van Fred Flintstone, op ware grote, denken ze. En een canvas dak en geen vooruit, zodat de wind lekker door je haren kan waaien. En uh, hij uh, was erg blij met de auto, maar het wel... Oh, sorry. Jij moest er even bij. Hij heeft wel een klein uh, motortje erin. Dus hij hoeft hem niet met zijn voet in de oh, okay. te zetten. Maar uh, de Malazië heeft dus negen sultanaten. Met ieder een eigen sultan. En... Die heeft dus alleen in zijn eigen provincie ceremoniële taken en eens per vijf jaar wordt een van de negen gekozen als Yang Di Pertuan Agong, oftewel het staatshoofd van Maleisië. is grappig. Ja. Dus als je nou in Nederland zegt van nou ja je hebt twaalf provincies, dat zijn allemaal sultanaten. En één keer in de vijf jaar is één van die provincies de hoofd is dan het, uh, de premier, weet je wel? En dan kan je zo. Uh, maar wat, wat had het nu te maken met die Fred Flintstone's auto? Nou ja, dat hij gewoon een uh, van. De, hij, hij is zelf sultan. Dus. Die man okay. die, uh, oh, die hem heeft gekregen. Leuk, hè? Maar goed, niet iedereen krijgt zo'n Fred Flint, zo'n auto. Dat niet. Nee, nee. Nee, nee oké. Okay, Het nou, staat dat ook dacht. onder We'll have a gay old time. We'll have a dus gay. Dan, ja, we, we, we, we dat heel kan goed. ook niet meer, a gay all time. Nee, okay, nee, dat is echt uh, heel lang geleden. Nou okay. goed, de, de dag één plaatje de, doen we tot uh, met negen uur. Ik zit even te kijken. Ik heb een paar dingen nog openstaan die ik zou kunnen draaien. Ik zou onder andere volgend... Uh, Verité kunnen draaien? Nou, doe we wel even verité. Ja, is wel leuk. Dit. Ik ben een dame in de show. Saints. Straks uh, uh, geschiedenis, hè? Ja. Ja. ZANG